Uur. Freddy van met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD roept het kabinet op om niet te treuzelen en te gaan bombarderen in Syrië. De VVD vindt dat het kabinet te lang doet over het besluit om behalve in Irak ook in Syrië doelen van terreurbeweging IS te bombarderen. Het is volgens de partij de enige effectieve manier om IS te bestrijden. Coalitiepartner PvdA wil alleen gaan bombarderen als er voor Syrië een duidelijke eindoplossing in zicht is. De partij is bang voor een jarenlange oorlogssituatie. De meeste landen bombarderen alleen in Irak, een paar landen ook in Syrië, zoals de Verenigde Staten, Canada en een paar Arabische landen. In een woonwijk in Huizen is een man beschoten. Volgens regionale media is hij overleden. De politie bevestigt dat nog niet. Het slachtoffer werd beschoten toen hij in zijn auto zat. Volgens ooggetuigen ging de dader ervandoor op een motor. Bij de suïcidehulplijn 113 online komen vandaag veel hulpvragen binnen... naar aanleiding van de zelfmoord van schrijver Joost Zwagerman. De zorginstelling werkt vandaag en de komende dagen met dubbele bezetting. Op een normale dag komen er 40 tot 60 hulpvragen. Vandaag zijn alle medewerkers continu bezig op de telefoon- en chatlijnen. Hoeveel mensen, precies contact trekken is, trekken, pardon, hoeveel mensen contact zoeken is moeilijk te zeggen. Door de drukte worden niet alle oproepen beantwoord. Bijna alle hulpvragen zijn van mensen die zelf hevig worstelen met depressies of andere problemen. En het treinverkeer tussen Duitsland en Denemarken is voor onbepaalde tijd stilgelegd om de stroom vluchtelingen tegen te houden. Treinverkeer dat aansluit op een korte veerdienst tussen de twee landen is ook stilgelegd. Vandaag onderschepte de Deense politie op die veerdienst een groep van 100 vluchtelingen. Het afgelopen, jaar, het afgelopen etmaal zijn zo'n 330 vluchtelingen Denemarken binnengekomen, de meeste per trein. De Deense regering heeft met een advertentie in Libanese kranten vluchtelingen gewaarschuwd niet naar het land te komen. Het weer vannacht de graad of 6 en droog. Morgen zonnig en droog en 20 graden. Dit was het NOS Journal ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zandvoort en zomerhit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 just don't belong There's no force on earth could make it feel right No, no Trying to push this problem up the hill It's just too heavy to hold I think now's the time to let it slide So come on, let it go girl. Just let it be Why don't you be James B, let it go. Normaal pak doe ik nu mijn jas en dan ga ik naar huis toe. Nou, maar vandaag's... vanavond blijven we nog even. Vanavond blijven we gewoon nog een uurtje. Oh. Vind je het leuk? Ikke. Nee, wie anders? Nou ja, misschien een van die andere. Nou, vinden jullie het leuk om het ja, te kort Ja, kortzaam... ik Prima. Ja, ik ook wel. Ja. Hoi mama! Dus volgende, <laughs> volgende keer niet nog een keer? Dat moest even, sorry. Dus volgende keer uh, blijven jullie thuis? of? Uh? Nee, ik blijf hier gewoon uh, constant. Oh, oh dus uh, ja, iemand ik, uh, voor de nachtshow vanavond? Ja, ik en ik gaan toch gewoon een all-nighter doen? Ja. Vandaag of niet? Nee, maar vinden jullie het leuk om nog een keer mee te gaan? Dat is eigenlijk super. super. Super. Ja. Ja. Enthousiast jongens, echt. Ja, we top. zijn de top 10 toch hier. Echt heel enthousiast vanavond. Oh ja. ja, het is allemaal wel. Beetje moe, morgen weer school. Ja. School, wat is dat? Uh... Morgen werken. <lacht> maar in ieder geval, uh, het volgende keer gaan jullie weer mee, hoor ik van Dedy Net, of van jullie eigenlijk. Maar normaal en he. misschien kom ik wel niet meer, maar he, buiten wel. <lacht> nou, Wij het komen zo moet. Ongetwijfeld. Ja, ja ik, nou, ik ga gewoon met z'n twee volgende keer. Ja. <lacht> ah, dat is hartstikke gezellig. Hey, We uh, weten Daddy. niet hoe de muziek aan moet Ja. Maar. ja. ja. We regelen hem <lacht> wat. Hey, wat? Hè, wat? He? Zeker lekker weer. Nee, vertel nou, wat wil je zeggen, jongen? Nee, jij wil uh, Kevin uh, bellen, toch? Willen Kevin bellen? Nou ja... Uh, Zullen we het gewoon doen? Kijken wat hij zegt. En als we hij ga... boos wordt, hangt ze snel mogelijk op. <laughs> we, gaan we gaan het wel gewoon doen. Gaan we eerst Kevin bellen, dan gaan we de rest bellen. We hebben een paar uh, mensen die we gaan bellen vanavond. Ja, we beginnen met ja. Kevin. He? Laten we dat eens uitleggen. Voor de duidelijkheid, Kevin is een lange lummel en een vriend hey, van Lady. Hé, hé, hé. Hij is geen lange lummel. Oké, okay, het is een lange pipi. Het is echt een lekker ding, joh. Hé, hey, dit oh, mag niet op de radio. Maar in ieder geval, uh, nou, ik zou zeggen naar dit nummer. Ja, nee. Hier ja, heb je ik Shaggy. Een I need your. Ja, love. I need your what? Love. Love. Ah. Live op ZFM, Seagal Kanaal 40 op de 806.9. Shaggy. Oh I need your love. If I love you, love me right now Don't ever leave me, girl don't do me that So please, hey, don't walk away Give me another time to love you the right way yeah. My true feelings pushing out Women oh you love me can't do it all yeah. Who am I without you by my side? Every little piece of my heart broken in the dark Wishing I could hold you now She knows woman to look around the window Shaggy, I need your love. Nou, beller 1 gaat niet door. Die is uitschakeld in zijn bed. Ja, die is echt helemaal kapot. Oh. Ik wil nog wel weten hoe het daar op het schip gaat. Maar ja, ja dat vraag ik me eigenlijk ook wel af. Ja, maar hij zit nu ook in uh, Antwerpen. Hè? Dus het is ook niet dat je even, even blijft... Spannend. Ja. <coughs> maar we hadden nog een ander nummer die we gaan bellen. Ja. Waarom willen jullie bellen? En wat jullie, willen jullie vragen? Wij willen Tommy bellen. Want Tom, de vriend van Simone, die is nu bij Tommy... En Tom had al van tevoren gezegd... ...jij gaat me niet bellen. Dus hoe gaan we het oplossen? We bellen gewoon de beste vriend. Wacht even, stop, stop. Tommy is bij Tom, want Tom wou niet dat jullie gingen bellen. Leg mij de logica eens uit. Ik snap er echt... Tommy is de beste vriend van Tom. Snap je nu? Nou, het lijkt net buurman en buurman. Ja, dat is het zeg maar ook. Alleen ze lijken totaal niet op elkaar... Ja, het zijn wel echt twee aparte Alleen de namen lijken me te op elkaar. Nou, die voor jij de telefoonnummer in. Dan gaan wij nog wel even verder praten over uh, Tom en Tommy. Buurman yeah. en buurman. Wat doen ze voor het dagelijks leven? Wat, wat voor werk um, doen ze? Tommy werkt bij Eet.nu, geloof ik. Bij wat? Eet.nu. We zijn de ene van... Uh... Oh, ja, dat eetpunt. Uh, het is een soort thuisbezorgd. E ja, zoiets, geloof ik. Volgens ah, mij. Ga, mag ik vragen of de pizza. voor mij gaat over. Gaat die over? Ja. Uh, Oké. Okay. En Tom, ja? die honkbalt, ik hoor niks. Uh, er wordt gebeld. Ik denk... Ik hang me op. Weet je wat? Ja, We gaan me. maar eerst verder met, mij ben ik met ui Adam open. Lambert. Goes down. Okay. Daarna hoor je meer van ons. We gaan het straks er verder over hebben. Het gaat niet goed vandaag. Ik kan nog een cursus <lacht> ah, volgen. Ik denk dat het het al weet. Ah, komen straks verder mee. in <lacht>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 En de Lambert Ghost Town. Mijn hart is ook een Ghost Town. Iedereen zijn hart is een Ghost Town. Hier. Nou, we hebben net een niet gehad. Kijken of het nu al werkt. Eigenlijk het over? Dan drukken we op dat, ja, dat knopje. drukken. Aan, dan drukken wij nu op dit knopje. En dan gooien we die schuif open. En dan zeggen wij: Goedenavond. avond. Ben jij Tommy? Ja. Oké, okay, ik ben Jonas van ZFM Zandvoort En uh, heel veel mensen wilden jou bellen Oké, okay, gezellig Hallo Tommy, met Simone Simone, wat is <laughs> dat? <van. laughs> Tommy ja, Ik ben radio aan het maken En <laughs> <laughs> Ik wilde jou even een moment of fame geven oh. Ze wilde eigenlijk stiekem Gewoon Tom spreken ja. <laughs> En ze weet heel goed dat Tom bij jou is Klopt dat? Of ze weet het? Zo denkt. Oké. Okay. <lacht> even, ze nou okay. gewoon opgehangen? <tie> ja. Nou, het zal hem wel. Ik weet echt gewoon niet welke je <tie> mee moet. Lul. we Ga <tie> maar <bespreken>. <tie> <tie> Tot het volgende keer. <tie> hij zei al van tevoren dat hij het niet wilde. Nee, dat weet ik. Heb jij ruzie vanavond? <tie> ik denk het wel. Slaap maar bij Daddy. Ik heb je de weekend. Can't Daddy mag op de bank.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 to me a list De weekend met Can't Feel My Face. En we hebben nu hopelijk wel een beller die. Oh, uh... oh zo ver ben je nog niet? Jezus! Wat een slechte radio vanavond. Hey Marcus, gaan wij het volgende keer doen samen? Oh, nee. Waarom niet? Jouw radio maken. Jongens, niet zo stress, en... ik ben al bezig. En hij Krin... gaat ook gelijk weer over. Echt mooi, dan druk op de knopje. Dat is goed. Hallo? Hallo, met Jonas van ZFM Zandvoort. Hallo? Hallo, ik heb hier iemand die uh, wil spreken. Oké. Okay. Hi, Davy. Met Dady, Simone en Agatka. Hoi. Je bent op de radio. Dag, Dave. Middy. Okay. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Het is één grote grap vandaag op, op 9 september. Hey, Bas, zeg iets, zeg iets. <laughs> maar, wat is er? Dat ah, is de radio. <laughs> <laughs> dus we begrijpen dat je het leuk vindt. Jij wilde dat Simone iets ging zingen voor ons op de radio, maar nu ga ik het aan jou vragen. Wil jij een liedje voor ons zingen? Welk nou, liedje moeten we zingen? Zorg... Wacht, wacht, wacht. Ja, specifiek over een bepaalde chat. Ja, dat <laughs> ja, de dat... muziek uit. Raak de radio, zet de muziek uit. <laughs> zet de muziek uit! Ja, ja, ja, ja. ja. U, nou, nou. Doe het, Nee, ja, ja. Dave, rustig. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, wat moeten we zingen? Hé, hey, dit is ja. jouw moment of fame, dus bedenk wat. Zing een liedje. Zing een liedje voor me. Okay, right? Ik zou bijna zeggen: doe een dansje, maar dat gaan we niet zien. Welke Ik kan niks. Nee, welke van Circle of Life. Zeg even die lyrics op. Ja, Zit je in de kroeg of zo? Doe hey, het. back? je weg. Zingen dan. Jongens, blijf radio. Wel welk nummer gaan jullie zingen? Hoe moet je het Nee, oh, Vertel wat over jezelf, hè? Waar zit je nu? Zit je in de kroeg? <lacht> <dat. I'm> <lacht> <lacht> Ja, wij noemen dat schiet als Weert. Ja, we zijn pizza maken en een beetje context. Oké. Okay. Ja, oh, wat een mooi accent. Jongens, jullie zijn serieus live op de radio. Hou je gedijst. Misschien even om uit te leggen: Dave is een uh, vriend van ons. Die woont in Brabant, in Weert. Dus dat verklaart het accent ook wel een beetje. En um, wij kennen Dave al. Hoe lang kennen we jou, Dave? Twee jaar nu, denk ik? Oh, ik dacht langer. Twee jaar? We kennen. Ja, ja. Zo, Agatka oh, zegt ook weer wat. Agatka is mijn schatje. Ja. Als je hebt, dan gaan we daten, ja? Ja. Ja, Dave, wanneer kom, kom je een keer mee naar de radio. Absoluut niet. Oh. Kom er, niet ja, is Oh, je bent niet welkom bij deze. Kom door je accent. <s>… <parfait> nee, daar ben ik niks tegen. Maar, hey, Dave, heb jij nog een leuk nummer wat ik voor je moet draaien? Nee, waarom niet? Voor je schatje, Agatka. Oh. Wat? wat? lief, wat lief. Ik ben echt nou, weet je een leuk nummer of uh, moet ik Jij kan niet echt heel erg goed radio maken. <laughs> nee, <laughs> jij mag niet mee. Het. Maar Dit noem eens even een nummertje wat jij wilt dra draaien voor je liefje Agatka. Die bij ja, ons ja. aan de tafel zit. En dat wordt dan het nummer waar jullie op je trouwerij op gaan dansen. Kijk maar. I'm a love song. So, Rick Astley, and I'm never gonna give you up. Yeah. Van wie? Oh. Van wie? Rick Astley, never gonna give you up. Ik sta er niks van. Rick, Ashley, never gonna give you up. Rick, Ashley, en dan? Yes. Never give gonna up. give you up. Uh, oh, David, ben je romantisch. Nou, dat het, het is u bijna echt niks. Nou, Ik ken het hele nummer niet. Ik. ik laat Simone op dit moment dan met Agatka dansen. Dan kan ze er vast aan wennen. Ja. En aangezien okay. ik dat nummer niet heb, doe ik een heel ander nummer voor je. <laughs> okay. Ik heb hier uh, Rick, Ashley, love me again. Nou, bedankt... Uh, ja, nee. het is Bedankt voor het breken. Laat nu Dave. No I've done wrong, left your heart on, Is that what devils do? Talks so long, where only fools gone. I shocked the angel on you. I'm rising from the crowd, rising up to you Filled with all the strength I found, there's nothing I can do was uh, Rick Ashlyn met uh, Love Me Again en we bedoel, welk nummer moest ook we hebben, Dedy? Moet je niet aan mij vragen. Jij bent ja. onze uh, oh. DJ. Wat, hè? Oh, ik hoor net uh, eerste nummertje. Ja. Eerste nummertje. Ja, de bovenste. Waarom? Ik, het is om half, oh. het is weer tijd, Markes. Oké. Oh uh. Ik heb een weerbericht. Heb je een weerdame voor? Daarom. Hier aan deze kant, rechts, links. Is een moet hele lieftalige, lelijke weerdame. Dit is Wave Hitra. Oké. Okay. Nummer 1 oh, wacht van even. het internet. Met nu het Novumnieuws. Wat ben je allemaal aan het doen? Hij doet niet wat ik wil. Nee, dat merk ik. Niemand ja. moet toch even... Nieuw... Dit is het weerbericht <laughs> meteen. Vanavond koelt het snel af. Vannacht wordt het 7 tot 12 graden. Morgen wordt het over wordt een overwegend zonnige dag... met middagtemperaturen rond de 20 graden. Ook vrijdag is vrij weer... al kan later op de dag in het noordoosten... wel zeer plaatselijk een bijvallen. Ah, oh, wat lief. Oh. En dan hoor je van mij de files. Momenteel staat er één file op de A27... Utrecht-Almere. Negen minuten vertraging tussen Almere stad en Almere oh. Nou, dat was, het, uh, dat was je fileinformatie voor vandaag. En nu ga je naar uh, Simonus en... Uh, um, Agatka? Agatha's nummer. Ja. Van, Hoe zei je dat? Ja, Agatka. maan is uit. Agata mag ook. Agata. Agata. Dat is Rick Ashley met Never Gonna Give Up. Yeah. Give, give you up. up. Dat is de goede. Vind je het? Ik vind voor het niet Davey. zo goed vandaag. Speciaal voor Davey. Speciaal voor Dave. Onze beep. Dan zeg je love you Dave. Love you Dave. Gatje. Doei. Rick Ashland. Never gonna give you up. Speciaal voor Dave. Nou Dave, ik hoor dat je luistert. Ik hoop dat je veel plezier hebt. En uh, jullie gaan binnenkort daten. Ja, date met Agatka. Nou, kan niet wel. En, en uh, daar gaan jullie op vakantie in het huwelijksboutje. Oh, het is zo en, romantisch. Uh... O, ja, en ik natuurlijk als getuigen. En mijn ouderslijst luisteren allemaal ja, ja, terug. <suppeler> oh, <yeah. laughs> Hi papa, mama van Agatka. Ik denk oh, dat je familie heel blij met is met een brave ander in huis. En nou. Nou. Maar maakt niks uit. Maar speciaal op verzoek van je kan Dave. drinken. Nog ja. een uh, shout-out ja, naar de Disco Milf. De wat? Een shout-out naar de Disco Milf. Op leg leg eens uit wat het is. De Disco Milf. <laughs> <laughs> nou ja, precies wat je denkt eigenlijk. Nee, <laughs> die nee het is niet wat je denkt. Het is een chatgroep. Die meiden hebben ooit gewoon een aantal nummers. Gewoon random nummers van internet. Nee, <laughs> <laughs> die wordt eruit gezet. Ja, van, van, van internet en uh, nummers... Nou goed echt Nou Dave, hartelijk bedankt Ja Dave, je bent onze fijnste Vriend die wij nog nooit van ons leven hebben gezien En mijn versterlijstelaren in Nederland En ik ben blij dat ik weer verder mag met radio maken Want Dave die de lult godverdomme de oren van mijn kop af Hier heb je hier in jeers met Desire Laat maar lekker Ja dit Ik word overal genodig van Don't do it much, but when I do, I'm down. Don't take it all off, keep it heels and thong. Hi, my me that turns me on. Now just listen to the song and. Listen to Oh, dit was Fun van Chris Brown en daarvoor die Years and Years Desire. Hebben jullie het een beetje naar jullie zin gehad? Uh... Nou, ik heb me echt voor me. <laughs> ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Of was het leuker bij de Thuisbank? Uh, beide wel, een beetje. Een beetje. Ik vind dit heel erg leuk. Het leukste was zeker met het Dave bellen. Ja, ja. superleuk. Ja, dat dacht het was ik een beetje dat mijn bloedige vriend me hing, maar <laughs> ja, maar... Jammer voor hem, geen seks vanavond, denk ik. <laughs> Shit. Nou, of goed maakt seks, je weet het maar nooit. Ja, dat kan ik niet vergeten. Nou, leuk. Uh, nou, tot zover. Maar hoe vond jij het met ons dan? Ja, wel gezellig. Ik heb elke week iemand anders hier. Oké. Okay. Hey, ik heb jou een keer gesproken namelijk. Jij ja. hebt mij een keer gebeld in de uitzending. Ja, dat was uh, twee weken geleden. Ja, klopt. En toen en... wou jij heel graag worden van... Nee, ik wil een keer mee, ik wil een keer mee. Dat ja. is wat Dedy tegen mij zei. Ja. Klopt dan dat, een beetje. Dat... <laughs> Oké. Okay. En uh, toen werden we wat hier mee naartoe genomen. Ja, meegesleurd. Mee ja, en nee, dedi zelf is nu pleiten, dus dat is wel mooi. Ja. Ja. Ja, Dedy! Limonade! Nou, gaat ja, het allemaal wel. Hier uh, hoor je Sandro, Silva en Quentino met onze oude vertrouwde hit, Epic. Oh. Het is echt zo uh, house-hard freestyle nummer. Heerlijk. Als ik het hard zet, klappen mijn ramen eruit. <laughs> Doe maar niet. Live opzetten, Fem. De Gigo kanaal 40 André Silva met Epic. Op je lokale radio. Als yes. mijn oma luistert. dan durf ik te weten dat ze nu helemaal losgaat. Ik denk mijn oma ook. Nou, dat ik is denk leuk. mijn oma ook. Worden ze tenminste nog mijn oma beetje... leeft niet meer. Nee, die van mij ook niet. Oh. Maar nog, de man is uit. Oh. Dan worden oh, ja. ze nog een beetje jong. Ja. Dit luisteren wij toch ook als we 80 zijn? Ja. Nou, ik denk als ik 80 oh, ben, ben. Ik denk als... dat het betere muziek is, tegen die tijd. Nee, <laughs> ik denk als ik 80 ben, dat ik in een kist lig. Nou, nou. Lekker optimistisch weer vandaag. <laughs> Dadi, kies jij eens even een nummer uit van die vier die nog in mijn lijst staan. En dan mag je hem ook aankondigen. Uh, wow. Nou, kom op, Dedy. En jou de eerste, Simone. Ik uh, schrijf en, hem af. En moet ik even met je meekijken welke nummers oh, er staat? sorry. We hebben heel veel leuke nummertjes. Uh, Echt zoveel leuke nummertjes. Nou, nog zo'n nummer, ik waar je lekker op los kan gaan. Uh, moet ik hem aankondigen? Wacht even, er moet een muziekje bij. Oh, dit is dan al de tweede keer dat ik op deze zender een plaat mag aankondigen. Nou, dat vind gaan. ik toch heel erg leuk. En ik ga voor de onderste. Dus um, hier komt Avicii met silhouet. Show me love. <lacht> Live op ZTV. Nou, dat ging nou goed toch voor de tweede keer? Ik vond het ook. Op de eter, 106.9. De laatste 10 minuten gaan in. Non-stop, we have a beaten path before It was all there, in plain sight. on people, we have all seen the signs. We may never get back to. To the old school, to the old grounds. It's all about the new Fitchy, Shuttle houses. live op ZFM. En uh, met nog negen minuten op de klok, heel weinig zin, gaan we nog een keer een aankondiging doen. En dan gaan we lekker naar huis, dan mag je gaan slapen. Eindelijk. Eind nou, dit, eindelijk. Dit is echt weer het leukste oh. van het programma, ik hoor. Eindelijk. Nou, dit is ook weer <laughs> lekker. Jij mag niet meer mee bij deze. Nee, ik zeg alleen dat ik eindelijk mijn bed in wil. Mag. Ja, je wil de hele tijd. Oh, ja, het is best wel vermoeiend hier. Ja. Met Jonas, ja, zeker. Wil ja. je nog vaak komen, Daddy? Ik. Ja? Uh, wil ik dat? Ja, denk ik het wel. Wil jij de plaat aankondigen? Ja, nou, een van mijn lievelingsnummers: Stanfield <laughs> met Show Me Love. Ja, ja. <laughs> dat is hem ook wel, hè? Gewoon live op ZFM. Gewoon live. Hier heb je Stanfield. Show Me Love. De Indians Remix. Speciaal voor Dave. Speciaal voor Dave. Maar Dave zal wel niet luisteren en die verstaat Van alleen maar. Het enige, niet die, dat hij luistert. het enige wat hij verstaat is. En de vriendjes zijn naar Katka's ouders natuurlijk. Die Buh. zitten te luisteren. En mijn moeder. Hey, jullie vergeten mij. Ja, ja, met acht minuten op je klok. En die Sandfield. Sam Field was dit, met Show Me Love, live op ZFM, het is alweer vijf voor negen, ik wil naar huis. Je bent bijna van ons af hoor. Ja, dan maakt ja, je... ik uit, een hoogwaarschijnlijk nog een treinrit. Je gaat met de bus, zeg net. Ja, maar kijk, nou, weet je wat, maakt niks oh, uit, doe het je hier, met doet... ons mee in de trein? Gezellig toch? Ja hoor. Hoe vonden jullie het vandaag? Volgens mij heb je dat dan een keer gevraagd. Ja, ja. maar nu heb je het al voor mij. Je hebt 30 seconden om af te sluiten, laat ik het zo zeggen. Nou, het was superleuk. Moet je het vaker doen? Ja. Kom je nog een keer mee? Ja. En jij? Ik vond het hartstikke leuk. Dat is hartstikke leuk. Dat, was, dat weer, was ook ik... zeker te merken aan je. Echt waar. Nou, ik vind het altijd leuk om muziek te luisteren. Nu mag ik er doorheen lullen. Dus dat is wel een beetje echt mijn hard. ding. En, en natuurlijk het, echt feit, het, het feit dat Dave naar ons luistert. Dat is echt... Dave, ik weet dat je dit hoort. Applaus voor jou. Oh, een beetje een treurig applaus. Ik heb voor je geapplaudiseerd, Kom er niet een treurig applaus. Of niet? Ja. Heb je niet zo'n bandje dat je kan afspelen? Ja. ja! Nou, speciaal voor alles. jou denk ik een bandje. Alles. Dat is de 5 euro. Je mag het overmaken, berekening nummer. Jonas, heb jij het een beetje naar je zin gehad vanavond? Ja, het is 3 uur. Het is niet wat ik had verwacht. Het is vrij lang, 3 uur. Ja? En Twee uur is nou... kort, drie uur is lang. Nee, de man zijn Ik ben gewoon back-af dat je zegt dat het niet is wat je had verwacht. Nou, nee, Moeten ja, wij dat niet. als een belediging opvatten? Of nee, nou? ik ben gewoon echt kapot. Het ligt niet aan jullie, het ligt aan mij. Oké, okay. En terecht. Was vaker. Maar normaal is uit. Ik zeg uh, bedankt dat jullie er waren vandaag. En uh, ik hoop dat de volgende keer natuurlijk. Ja, ja denk ja. Ik wel. Ja, ik het wel. Ik vraag het wel. bedankt. Graag gedaan. Simone, bedankt. Bedankt. bedankt. Uh, wel bedankt. Lekker ben Ik wil, ik wil zeggen, benen. jij ook bedankt. Ik vond het erg gezellig. En ik jij ook bedankt. Ja, ik bedankt. Nou, bedankt. Oh, die nou je moet gaan oefenen. Daar maken Die uit. Niet, hier hoor je nog een klein stukje. Hartelijk via Jason Duro follow me. Lekker en daarna, wel afsluiting. En daarna gaan we dag, dag, dag. Dag, dag, dag. En dan en dan het is allemaal mooi geweest voor vandaag. Bedankt Paulus Voor Tot drie uur veel plezier. Dag jij Doei, doei. Doei, doei. Doei, Lanka. Dave, Was deze gezellig. is voor jou. Doei Dave! Mag lekker pizza! Dankjewel! Dankjewel, Marcus. Dankjewel, Quinten. Dankjewel en Bas. dankjewel Jonas, natuurlijk. Bedankt. <laughs> Ik zeg tot volgende week. Later.